...van Ivan uh, Thier... Ja, ...dat is artiest van het label... ...Vunix Muziek... ...prachtige muziek natuurlijk altijd weer... ...van dit Scandinavische label... ...we gaan afsluiten... ...in het eerste uur van Peaceful Radio... ...aflevering 748... ...hier op CFM Zalvoort... ...met uh, Healing Music... ...en in dit geval komt dat van... Uh, Elena Eskenazi... ...onder de artiestenaam Brainscapes... En deze CD heet Sacred Space Music voor Rikki. Ik kom na het nieuws graag bij je terug voor nog een uurtje Peaceful Radio. Nog een uurtje Peaceful New Age Machine.